Uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bestuurders krijgen cursussen om om te gaan met bedreigingen en geweld. Minister Ollongren heeft met tientallen organisaties afgesproken... dat er trainingen komen voor burgemeesters, wethouders en raadsleden. Afgelopen jaar groeide het aantal politici... die te maken kregen met agressie en geweld. Zo werd burgemeester Hoeben van Voerendaal bedreigd... door een gemaskerde man met een vuurwapen. Minister Ollongren vindt bedreigingen onacceptabel... omdat dat de besluitvorming kan beïnvloeden. De Oostenrijkse regering wil een hoofddoekverbod voor meisjes op basisscholen en kinderdagverblijven. Het moet gelden voor kinderen tot tien jaar en het moet deze zomer ingaan. In Oostenrijk is sinds december een regering aan de macht van de conservatieve EVP en de extreemrechtse FPÖ. Het dragen van een hoofddoek door jonge kinderen is volgens de regering een bedreiging van de Oostenrijkse cultuur. Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft een cultuurprobleem. Dat zegt de patiëntenfederatie in reactie op het bericht dat medewerkers van het ziekenhuis ongeoorloofd in het medische dossier hebben gekeken van de realityster Samantha de Jong. Ze werd begin dit jaar met spoed opgenomen in het Haga ziekenhuis nadat ze een overdosis drugs had ingenomen. Bij routineonderzoek bleek dat tientallen medewerkers haar dossier hadden ingezien terwijl ze mogelijk niet bij de behandeling betrokken waren. De Indiase Bollywoodster, superster Salman Khan is tot vijf jaar zelf veroordeeld wegens stropen. De acteur zou twintig jaar geleden een antilopen, een bedreigde diersoort, hebben doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd tijdens filmopnames in de stad Jodhpur. Khan zelf ontkent dat hij dit heeft gedaan. Eerder werd de Indiase filmster in een andere zaak in hoger beroep vrijgesproken. Hij zou een dodelijk ongeluk hebben veroorzaakt, maar daarvoor was niet voldoende bewijs. Het weer vanuit het westen droog en flinke opklaringen. Vrij veel wind en het wordt een graad of acht. Morgen en zaterdag zonnig en droog. Zaterdag kan het 20 graden worden. Dit was het... ZFM. Af... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Van de ANWB. Vertraging in de Randstad door een autobrand op de A4. Van Rotterdam naar Den Haag. Bij Rijswijk. 4 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Vertraging ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 En hartelijk welkom bij Matchbox op deze 5 april 2018. Uh, u hoorde net van de vinyljaren. Alles wat we gaan spelen heeft inderdaad wel ooit op vinyl uh, gezeten. En misschien nog wel. Maar uh, alles draaien we nu vanuit de stream. Jawel. We beginnen zo meteen met Clifford and the Shadows. En daarna de Hoe. U kunt ons beluisteren via de kabel op 104.5. In de Eterop 106.9. En als u wilt kijken en luisteren... tik je even op internet zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Veel plezier met het komende uur. City where the lights are blue. I'm gonna search in the forest and the haystacks, too. If you see something shooting out across the stars, you see a rocket ship on its way to Mars. and pull Stop 1981, The Who, and You Better, You Bet. En we begonnen met Cliff Richard in the Shadows and It'll Be Me uit 1962. En die plaat, die was in 1957 al opgenomen door Jerry Lee Lewis... en werd uitgebracht als de bekant van A Whole Lotta Shaking Going On. Over de volgende plaat is ook weer iets leuks te vertellen. Dat is uh, Brainbox met Woman's Gone. En uh, Tim Griek, die was uh, producer, die was bezig in de studio... en Jan Akkerman was daar ook... En Tim zei tegen Jan van ik heb een zanger uit Brabant en uh, wil jij daar misschien iets achter spelen? Nou dat is voor mekaar gekomen en smiddags namen ze gewoon Jan Akkerman op de bas en de gitaar. En um, Rob Hoeken op piano en Cas want dat was de zanger uh, uh, van Brainbox, dat uh, namen ze op het nummer Woman's Gone. Op die middag is de band Brainbox dus ontstaan. En dit was dan nog maar een B-kantje. Want de A-kant, dat was Down Man. Dit was Brainbox uit 1969. En dan zijn we alweer toe aan de top 40. De UK top 40 van 50 jaar geleden. 5 april 1968. En we hebben vijf nieuwe binnenkomers. En de eerste staat op nummer 35. En dat is Scaffold. En Do You Remember... <middels> do you recall the day we went out into the country just to get away from it all Do, do, do, do, do you recall The day we went out into the country Just to get away from it all Meadows Green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 Do you remember? Twee plekken hoger kwamen de BG's binnen met een dubbele A-kant. Uh, Jumbo en de singer sang his song. Ik heb gekozen voor de singer sang his song op 33%. Secret sang his song. Dat was een dubbele a van de Bee Gees. Andere kant was Jumbo. Uh, die gaan we volgende week wel even draaien. Ook een leuk nummer. Dat was nieuw op 33 en op 27 de Honeybus. I can't let Maggie go. met zanger Pete Dello. En Pete was ook degene die het nummer schreef. Juist. En hij schreef wel meer. En daar gaan we later wel eens een keer werk van maken. Op 23 de volgende nieuwe. En die komt van de Hollies. En zoals je bij Rudol hoorde, tussen de 12 en 2 Alan Clark, de zanger van de Hollies, is jarig. Dat komt dus mooi uit. Op 23 de Hollies en Jennifer Eccles. Komt u maar. By my side, but when we got to a doorstep, her dad wouldn't let me inside. Jennifer Eccles, het Terrible Freckles, maar dat is een heel ander liedje. Dit zijn de Hollies. En Jennifer Eccles, nieuw op nummer 23. En dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is per saldo natuurlijk. De klapper van de week. Week, week, week. En die komt van de Monkeys, nieuw op 19. En Valerie... fenomenale album Tapestry uit 1971... en het nummer heette I Feel The Earth Move. En dan zijn we toe aan de tip van Willem... en dat is te vergelijken met een stevige erwtensoep waar de lepel rechtop in blijft staan... Um, waar namelijk de titels op draaien... van het twaalfde album van Status Quo... en dat is opgenomen in de Wisseloord Studios... in Hilversum, de Eindmix, et cetera... dat is dan weer in Londen gebeurd... maar de opnames in Hilversum... In 1979. En de, de, de LP heet... Whatever You Want. En dus ook de titelsong. Hier is Status Quo. De titelsong van het album, het twaalfde album van Status Quo, Whatever You Want. Uh, dat was de tip van Willem en volgende week natuurlijk weer een. We gaan naar 1966 naar het nummer 6345789. Hier is Wilson Pickett. 6345789. Wilson Pickett was dit natuurlijk. En voor het volgende nummer gaan we naar 1957. Een beetje in de doo-wop-sfeer. En die komt van de Delft Vikings. Come go with me. Meet with me, ja. Dat bedoel ik. Ja. Vikings ...uit 1957. We gaan naar een top 100 hit uit het jaar 1967... ...en dit keer is die van de Nederlandse makelij. Here is the world of birds van de Q65. Just think about 1975, en dit waren de dames van de Three Degrees... and take good care of yourself. Een decennium daarvoor, wel 13 jaar daarvoor... had Paul Enka ook weer een grote hit. Een heleboel hit, had de man, hits had de man. En hij schreef ze meestal ook zelf. Net zoals deze, a steel guitar and a glass of wine.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 Dat was Paul Anka uit 1962. In 1983 was er op de televisie een serie en die heette Riley, Ace of Spies. En daar was een tune bij, natuurlijk, de begintune. En die werd gespeeld door de Olympic Orchestra. En dat werd ook nog een hit in Nederland. Hier zijn ze. Olympic Orchestra met Riley, Ace of Spies. Sail along Silvery Moon. Brengen we ons naar het uh, nieuws van uh, drie uur. En we hebben daarvoor geluisterd natuurlijk naar het Olympic Orchestra met uh, Riley Ace of Spies. Een geweldig mooi nummer. Tot zometeen na het nieuws en de berichten met deel 2 van Matchbox.